Marian Hageman met het NOS Journaal. De adviesraad voor in het conflict tussen de Kamerleden Klein en Baai. Het hoofdbestuur en de adviesraad staan achter Baai... en beschouwen Klein niet langer als vertegenwoordiger van 50+. Plus. Er komt ook geen commissie van wijzen om het conflict op te lossen... zoals Klein had voorgesteld. De partijvoorzitter heeft een moreel appel gedaan op Klein... om zijn zetel op te geven, maar die staat niet van plan omdat kinderen dikker worden heeft de confectiebranche hun kindermaten aangepast. Onderzoeksinstituut TNO en de branchevereniging in de kledingindustrie hebben een nieuwe maattabel gepresenteerd. De oude dateert van 12 jaar geleden. Kinderen zijn sindsdien in de taille gemiddeld 1 tot 4 centimeter gegroeid, vooral vanaf maat 140. Ook hun benen en armen zijn dikker, terwijl ze wel ongeveer dezelfde lengte hebben gehouden. Rusland gaat de grens met Oekraïne beter beveiligen. President Poetin heeft de Veiligheidsdienst opdracht gegeven... te voorkomen dat die grens illegaal kan worden overgestoken. Deze week vielen er vijf doden bij gevechten aan de grens bij Lugansk. Dat gebeurde nadat de nieuwe Oekraïnse president Parashenko... het leger opdracht had gegeven... een offensief tegen Russische separatisten te beginnen. In Enschede zitten 100 tot 200 huizen zonder water en gas. In de wijk Bolhaar sprong vanochtend een waterleiding. Door de kracht van het water knapte ook een gasleiding, waardoor er water in de gasleiding terecht kwam. De netbeheerder is bezig om de problemen op te lossen. Daarna worden de huizen stuk voor stuk weer aangesloten. Dat kan nog een paar uur duren. De oorzaak van de breuk in de waterleiding is niet bekend.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 In de Randstad staat er file op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Gouw en Zevenhuizen 2 kilometer. Na een ongeluk is de rechterrijschok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Você de oude manier van de oude manier van de oude En voor volgende week vrijdag. De ja. Eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens het WK-voetbal in Brazilië. Jawel, we wordt over Spanje tegen Nederland. Joh, de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Momenteel nummer 1 in de, de Braziliaanse top 40. Dat was Anita. Ja, lekker begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag met... Daarin in uw drie de volgende onderwerpen? Uh, ja, na de volgende twee pratenluisteraars gaan we eerst live schakelen met Saint-Tropez. Want onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer de visser? gaan we eens even kijken hoe Saint-Tropez zich opmaakt voor de komende zomer en of de meneer de visser al de voorbereidingen heeft getroffen voor de diverse zeilevenementen die in Saint-Tropez op de agenda staan. Dat allemaal om kwart over vier. Daarna is er natuurlijk weer schakelen naar het uh, circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen En die uh, van daaruit een live verslag uh, zal doen van de races die op dat moment verreden worden. En dat zal hij ook aanstaande maandag doen tijdens ZFM Lunch en ZFM op uh, maandag. Ja? ja, dat is toch goed. Uh, dus uh, ook maandagmiddag, tweede Pinksterdag, de hele middag live uh, verslagen vanaf het circuitpark Zandvoort. En Joop van Ness zal zich melden zodra er weer ontwikkelingen zijn... in de halve finale van de tennisclub Zandvoort. En wij verlieten hem het vorige uur met een 2-2 stand... waar de dames dubbels nog staan, uh, op het punt staan te beginnen.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 daar ben ik uh, geweest. Daar was een klein probleempje mee. Maar zo hoort het met een boot. Hè. Dat is altijd wel iets mee. Uh, de kap was er gewaaid. Dus ik heb erg veel schoonmaakwerk gehad. We hebben van de dag een speciale dag gemaakt. door uh, naar Kant te varen. En langer pool zijn we bezig te varen. En uh, nou, het was een, een super uitstapje. Als jij hier bent, albert Jan. Uh, als het goed is. Ja. Als je van avond geen vreemde dingen doet. Dat wordt dan volgende week.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 Ja, in Centropee is men bezig met de Giraglia. Dat is de, de Rolex Cup, zeg maar. Dat is een, een, een grote. Uh, zijn wel moderne boten. Dus het is helaas toch niet de Vouwen Centropee. Dat zijn de moderne boten die varen naar um, Corsica. En daar is een, laten we een, een, een, een, zeggen, een rotspunt en die heet de, de Giraglia, vandaar de naam. En daar vandaan varen ze naar, uh, ik geloof. Nou, ergens in de buurt van uh, Monaco en dan uh, de Keer is het terug en dat uh, is, is een mooi evenement. En uh, nou ja, daar moet uiteraard de boot aanwezig zijn. Ja, want uh, je, dit, je wordt, wordt wel geacht dan uh, met de directie boot van CFM. ik vind dat een leuke vinding trouwens, meneer de Visser, om daarbij uh, acte de présence te geven. Uiteraard, ja, sûr. En uh, nog even een ander puntje, uh, ook niet onbelangrijk. Uh, hoe zit het met het culinaire uh, gebeuren uh, in San in Tropez? Uh, het...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 van een of, of ander dingetje aan, uh, aan boord en dan kom je langs uh, nou langs en dan worden de wow. mooiste visplateaus geserveerd met, met, met uh, ja, fantastische kreeft en uh, heerlijk heerlijk en waterloos uit de mond en uh, een lokaal wijntje de wijn waarschijnlijk uh, een lokaal wijntje de wijn blijft hier altijd de vin de de Provence de, de uh, en dat is de Rosé en daar kun je eigenlijk onbeperkt van drinken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 Oké Frank, hartstikke bedankt en tot donderdag. jongens. Hoi hoi. Oké, tot Hoi En ik ben blij dat het goed gaat met de directieboot van CFM Frank. Dank je. Veel plezier daar. Dank je. Bye. CFM Zoord op zaterdag, de single van de Persadina's. Dat was Tribute. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En voor de laatste maal vandaag schakelen we live over naar CQI software naar naar race reporter Willem van deze. En dat doen we allemaal natuurlijk in het Pinkster Weekend, Willem. En het zonnetje schijnt weer, hè? Lekker toch? Dat klopt, ik breng weer aardig op mijn bolletje, het zonnetje. Dus uh, wel zo lekker hè? aan het einde van de dag. Ja, circuitpark, uh, Zandvoort, uh, Ik had het al eerder verteld: uh, 10 reisers, dus 21 races. En zojuist hebben we de race uh, gefinisht in de DMV BMW Challenge. Nou, die zijn uiteindelijk gewonnen door de Duitser Bernd Kleeshult, uh, tweede wetter Mark Hauri. En op een de derde plaats uh, Niklas uh, Maxine, Met als gevolg dat wij weer het, uh, het Deutsche Nationaal hymne hebben moeten aanheuren. <lacht> <lacht> maar goed, dat hoort er dan bij natuurlijk. Voor de winnaar wordt het uh, volkslied uh, gespeeld. Uh, dan gaan we hier uh, verder op het spiegel. En, uh, ja, dat is... Uh, op zich klinkt het heel mooi natuurlijk. De European uh, Ferrari-trophy. Helaas is het een veld met... Uh, ja, een paar weinige inschrijvingen. Zeven auto's maar. En die uh, stonden al op de grid. Maar ja, een van de zeven... Die heeft het toch nog uh, gepresteerd... Om daar te laten uh, verschijnen. Nou, met dit aantal hebben ze maar besloten om... Uh, nou, dan wachten we wel even op die meneer. En dan uh, kunnen we in ieder geval... Alle zeven uh, van start naar nou, die auto's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 Leave the past behind us Dat was de single van Emily De Forest en Only Teardrops. Je gaat toch niet verkouden worden, hè? voor je reis naar Saint-Tropez. Ja. Ik je een klein beetje kuggie, de kuggie. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hé, hey, heb je nog uh, tennisnieuws? Want je hebt zojuist uh, Jan van Nes gesproken. Ja, en dat is dat er geen nieuws is. Geen nieuws? Geen okay. nieuws, nee. De, de, de, de dames zijn nog bezig, dus de stand is uh, voor, vooralsnog onveranderd. Uh, Hoe gaat het met luiten? Hoe gaat het met luiten? Dan hebben we het over golfluisteraars uh, en... Uh,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 Zo vlak voor Pinksteren hoorde je een mooi gedicht van de week bij CFM. Dat was Op een Mooie Pinksterdag.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 Oostenrijker. En die staat op min 9. Dus Luiteren heeft start morgen met een twee slagen voorsprong op de nummer 2. Dus dat wordt voor de golfliefhebbers in ieder geval een hele mooie dag morgen. En morgenochtend is het toch nog lekker bewolkt, dus kun je lekker naar golf gaan kijken.